De meeste stembureaus in heel Nederland gaan om half acht open... en sluiten om negen uur vanavond. De snelweg A4 is rond één uur vannacht weer helemaal opengesteld... nadat het asbest dat op de weg lag was opgeruimd. Tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen waren een groot deel van de dag... twee van de drie rijstroken afgesloten... doordat een vrachtwagen een zak met asbest verloren was. De gevaarlijke stof is door een speciaal team opgeruimd... Het voorval leidde in de avondspits tot lange files op de A4... in de richting van Amsterdam. In natuurgebied de Grote Peel, op de grens van Limburg en Noord-Brabant... heeft vanavond brand brandgeboet. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden groot stond in brand. Het ging vooral om lage begroeiing. Eerder deze maand waren er enkele kilometers verderop... in natuurgebied de Deurnse Peel ook al branden. De brandweer denkt dat die aangestoken waren. Of de brand in de Grote Peel ook aangestoken is, is nog niet bekend. Er is geen verband aangetoond tussen kanker en sporten op kunstgrasvelden met rubberen korrels, blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten. Zij keken naar jongeren uit Californië die veel sporten op rubbergranulaat. Die kregen niet vaker lymfeklierkanker dan jongeren die op gewoon gras sporten. Dit weer. Vannacht vooral in het oosten wat mist. In het binnenland kan het glad worden. En daar komt de temperatuur dan iets onder nul. Dus morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. En dan valt vooral middags wat regen of motregen. Het wordt morgen een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Hassan Evrenge. Goedenacht en welkom bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. En tot zes uur maar liefst zijn we bij u vanuit het nieuwe radiohuis... hier op het Mediapark in het donkere Hilversum. Met weer een prachtig programma om voor wakker te blijven. Straks een gesprek met astronaut André Kuipers en zijn ervaringen met ruimtepuin... En even na drie uur praat ik met wakkere wetenschapper en rapper Steven Gilbers. Hij gaat vertellen over de verschillen tussen hip-hop uit de East Coast en de West Coast van Amerika in de jaren negentig. Met conservator Cornelis van der Bas van Museum Huis Doornen gaan we het hebben over datzelfde museum waar de Duitse ex-keizer Wilhelm II voetbalvelden zeg ik, vol aan bomen omhakte. En dat terwijl hij zijn linkerarm kon gebruiken. Oud-concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging, Johannes Leertouwer... viert met ons de 333ste verjaardag van de componist johan Sebastian Bach. Maar dat pas in het laatste uur van Focus... als het weer langzaam licht begint te worden. Mocht u in de tussentijd nog vragen of opmerkingen hebben... die mag u dan ook gerust mailen naar ons, naar radiofocus.ntr.nl... of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. By Tio deel van de band Portugal The Man. Originele naam van deze band uit Alaska. Vorige week spraken we met Irene Huertas... van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... over de miljoenen grote en kleine stukken ruimtepuin... die op dit moment door de ruimte zweven. Afkomsten van oude satellieten, raketten en ruimtestations. En al dat ruimtepuin vormt een gevaar. Niet alleen voor onze werkende satellieten, maar ook voor de bemanning van het internationale ruimtestation ISS. Zelfs een klein schroefje kan al desastreuze gevolgen hebben. In de nu volgende documentaire hoort u ruimtevader André Kuipers... die zelf een tijd lang in het ruimtestation ISS verbleef... en astronoom Kees de Jager over de gevaren van ruimtepuin. Today, a new moon is in the sky. A 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. 500 miles up... De artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. Er is bijna geen plek meer te vinden waar de mens geen sporen achterlaat. De aarde is een reusachtige vuilnisbelt. De oceaan is een immense plastic soep. Ook de ruimte is niet meer veilig voor menselijk afval. Oude raketonderdelen, afgedankte satellieten en nu zelfs een Tesla... Miljoenen stukjes ruimteafval zwerven... met duizelingwekkende snelheid in banen rond de aarde. Maar is dat erg? Op zich is er heel veel ruimte in de ruimte... dus een botsing komt niet vaak voor. Maar als het een keer misgaat, gaat het ook goed mis. Leidt een steentje tegen je uit tot een eenvoudig barstje. Een satelliet kan erdoor ontploffen. En elke botsing maakt de hoeveelheid ruimteschoot alleen maar groter... Duizenden fragmenten van zo'n uiteenspattende satelliet, die op hun beurt als dodelijke projectielen door de ruimte vliegen. Edda Heinsman praat met astronaut André Kuipers. Ik rook iets met z'n en we vliegen naar de ruimte net als. Net als. André Kuipers. Uh, André Kuipers. Yes, yeah. er is dus nog leven in de ruimte. Ja, wat er gebeurde in het ruimtestation... We hebben we twee keer een debris avoidance-manoeuvre gehad. En dat betekent dat er, dus, ja, dat er iets in de buurt komt van het ruimtestation. De pizza box heet dat dan. Hè? Dat is een gebied van 50 kilometer bij 50 kilometer bij anderhalve kilometer. En als daar iets inkomt, dan, ja, dan gaan ze kijken van... hoe groot is het en uh, moeten we dan uitwijken? André Kuipers vertelt over zijn spannende tijd... in het internationale ruimtestation ISS. Wat als er een stuk ruimteschot te dichtbij komt? Om een botsing te voorkomen moet het ruimteschip dan uitwijken. Het moet tijdelijk naar een andere baan om de aarde manoeuvreren. Een de avoidance daar hoeven wij er niet veel voor te doen. Hè. Beneden uh, sturen ze dat. We weten het wel. Want uh, voor een experiment kan het natuurlijk vervelend zijn. Als je juist gewichtsloos hebt, dat de motoren ineens aangaan. En dan gaan kleinere kicks en duw je dan een stukje opzij. Merk je dat dan echt? Je kan het merken, ja. Want je hebt een kleine versnelling een bepaalde kant op. Dus als je weet dat het komt, dan valt het soms op. Hè. Dan, uh, dan kan je de kabels zien bewegen of zo. Dan zie je ineens iets... omdat je het ineens versnelt een bepaalde kant op. Dat zie je zeker als we in orbit omhoog gaan. Dat gebeurt ook af en toe, hè? Want het ruimstation heeft toch een beetje weerstand ondervindend... op 400 kilometer, zeker door die grote zonnepanelen. Die zetten we dan, s'nacht zetten we die plat, hè? Dat is meer door de lucht snijden. Maar toch vangen ze wat wind op, zeg maar. Wat luchtdeeltjes nog. En dus per dag zakt het 100 meter. En dan krijg je een zetje... Dat zijn krachtige motoren. En als je dan in het midden van een module hangt... dan schiet je ineens naar de zijkant toe. Dus dat is wel leuk. Maar die de voice manoeuvres zijn hele kleine bewegingjes. hebben we er twee van gehad. Het ruimtestation kan dus uitwijken... mits het afval tijdig wordt opgemerkt. Van het uitwijken heb je als astronaut weinig last. Maar het lukt niet altijd om elk stuk ruimteschoot op tijd waar te nemen. En als het stuk afval al opgemerkt wordt... is de baan ervan niet meteen exact bekend... Zodra er iets te dichtbij komt... kun je als astronaut dus maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Eén keer konden ze niet goed de baan bepalen... van een stuk van een oude Russische satelliet. En dan heb je ja, een conjunction. Dan komen we te dicht in de buurt. Uh, ze weten niet precies waar je dan heen moet. Want die kan wel een bepaalde kant opvuren dan om uh, ontwijken. Maar als dat de verkeerde kant is, dan schiet je er niet veel mee op. Dus dan moet je in de Soyuz gaan zitten. Het Russische ruimteschip waarmee de astronauten... uiteindelijk weer terugkeren naar de aarde. Nou, voor die derde keer werd het ook wat spannend, want op een gegeven moment zeiden ze van... oké okay, jongens, we kunnen niet bepalen waar dat heen gaat, dat spul. Dus midden in de nacht, we werden wakker gemaakt, moesten alle luiken sluiten. Dat doe je ook nooit, tussen alle modules de luiken sluiten in de sojus gaan zitten. Nou, drie mannen in één sojus en wij in onze eigen sojus. En, en dan maar hopen dat je sojus niet geraakt wordt. Want dat kan natuurlijk ook. En dan, ja, dan is het natuurlijk einde verhaal. Maar als er echt een groot brokstuk de ruimtes in komt... dan krijg je een, een rapid decompression. Dat kan in één keer heel explosief worden. Want die lucht, die, die wordt eruit gestoten. Dus dat is best spannend. Ja, dan zit je je stoel En dan, ik ben naar buiten gaan kijken door het raampje... met het idee van, nou, misschien zie ik iets voorbij komen. We're standing by for the predicted time of closest approach... which is coming up in just a few seconds. The predicted miss distance according to the flight dynamics folks... and mission control is expected to be just 250 meters around 820 feet. So we're standing by now for that time of closest approach. Ik zat toch wel met de gedachte, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren als er een gat komt... Ja, groot alarm. Je hoort het meteen. Je hoort de knal, want we hebben natuurlijk gewoon lucht. Dus je hoort uh, waarschijnlijk de knal, maar misschien ook wel enorme uh, ja, wind die je zou kunnen voelen als die lucht ontstaat Moet je snel het luid dicht doen. Nou ja, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. En uh, wat ik ook deed, uh, je mag anderhalve kilo mag je meenemen naar de ruimte. Eigen spullen. Kijk, de normale dingen als je tampesta en, en kleding en uh, dat soort dingen... die worden naar boven gestuurd en uh, boeken gaan elektronisch. Nou ja, maar je persoonlijke spullen... daar heb je een klein koffertje voor, een klein, klein tasje... En daar zitten persoonlijke dingen in, zoals een ring van mijn oma of zo. Je dat? Of het eerste science fiction boekje. Of dingen die je voor vrienden en familie hebt meegenomen. Ik heb die toch meegenomen, die sojus in. Met het idee van als het misgaat, dan kan ik terug. Dan heb ik in ieder geval die persoonlijke spullen, die heb ik dan bij me. Dus ik, ik nam het wel serieus. Ja. Ik denk, uh, misschien kom ik hier niet meer terug als ik, uh, als ik nu die Sojus in ga. Je zit met z'n drieën in zo'n capsule. Ja, je hebt het er wel over. Ik vroeg nog aan de commandant... moeten we het luik niet vast dicht doen en zo. En, uh, nou, dat, was niet, dat was niet de opdracht. Dus blijkbaar uh, vinden ze het ja, was niet nodig om je ruimtepak al aan te hebben... Of, of het luik dicht te doen. Dan gaan er nou vanuit dat je genoeg tijd hebt om dat alsnog te kunnen doen. Maar we hebben het er zeker wel over. En uh, vragen van uh, ja, welke kanten. Zijn we kansen om het te zien? En, uh, dus dat soort dingen, daar praat je wel over. Ja, klopt and flight directors indicating that uh, the time of closest approach has come and gone, no impact uh, with this unknown piece of space debris, which is of an unknown size, and uh, he uh, has told the flight control team uh, to stand by uh, before directing the Soyuz crew to egress their respective vehicles. Ja, uiteindelijk krijg je dan uh, uh, dat het gevaar voorbij is, er komt een signaal, oké okay, jongens, uh, het is voorbij. En uh, jullie kunnen er weer uitkomen. Het gebeurt niet vaak. Dus uh, het is een zeldzaam en spannend verschijnsel. Ja. Hoe denkt André over het ruimtesgroot probleem? In het verleden dachten we, ach, ruimte is groot genoeg, maakt het uit. Er is veel ruimte in de ruimte. En dat uh, is ook zo. Zeker hoe ver die van de aarde komt, hoe meer ruimte. Dus op grote hoogte valt het mee. Alleen, er komen inderdaad veel satellieten. Dus het begint vol te worden bijvoorbeeld in een geostationaire baan. op 36.000 kilometer. De communicatiesatellieten die draaien daar rond. En daar heb je natuurlijk al uh, een beetje opstoppingen. Afhankelijk van een soort satellieten vind je, ja, vind je ze ook op 20.000 kilometer. Van navigatiesatellieten en lager voor de aardobservatiesatellieten. Het ruimstone op onze hoogte, 400 kilometer, zit niet zoveel. Maar ja, er is toch wel wat uh, ruimtepuin. En dat wordt dus meer. Het probleem is ook: je hebt grote satellieten. Ja, en als die een botsing krijgen, krijg je heel veel puin erbij. Maar tegenwoordig een ander probleem: de satellieten worden steeds kleiner. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Dat betekent dat je heel makkelijk een satelliet kan lanceren. Alleen, dat is wel allemaal potentieel ruimtepuin. Dus dat betekent dat je wel hele goede regels moet gaan opstellen... dat als je satelliet niet meer werkt, dat je hem of terugstuurt en verbrandt... of dat je hem weg kan sturen naar een graveyard orbit. Een graveyard orbit is een hoge baan rond de aarde... waar een satelliet naartoe wordt gebracht... om minder gevaar te zijn voor andere satellieten. Er bestaat trouwens ook een grafplaats voor ruimteschepen op aarde. In de buurt van Nieuw-Zeeland, waar alleen zee, flora en fauna er hinder van ondervinden zijn de afgelopen decennia bijna 300 ruimteschepen in zee gestort. Er moeten duidelijk regels komen... En het moet ook bewaakt worden. Er moet een soort uh, orbital police komen. Die daarvoor zorg draagt dat iedereen zich daaraan houdt. Dat grote objecten worden teruggehaald. En het, de ESA die wil dat ook. En een groot uh, satelliet zoals Envisat willen ze gaan terughalen bijvoorbeeld. Ja, dan, dan moet je kijken naar welke technieken. Uh, afremmen met laser, met netten. Of een raketje erheen sturen om af te remmen. Er zijn allerlei uh, ideeën over. Hoeveel van het ruimteafval is er nu precies? We hebben duizenden satellieten in de ruimte. En, uh, en ruimteafval, dus op Dingen en, en dat soort zaken. Ja, dat is immens. Dat zijn, uh, wat is het, 23.000 stukken... die we kunnen volgen. Met radar. En dan is het half miljoen stukken die groter zijn... dan één centimeter of zo. En heel veel spul dat nog kleiner is. 100 miljoen uh, groter dan een, een, een, een zandkorrel. Ja, dat kan je allemaal niet eruit halen. En er zijn natuurlijk scenario's... waarbij het zo vol wordt... dat je onderlinge botsingen krijgt. Alles wat laag hangt... Dat komt uiteindelijk wel terug. Er is toch altijd een beetje weerstand. Dus dat verbrandt uiteindelijk wel in de atmosfeer. Maar ja, een beetje hoger. Dan, ja, dan blijft het daar gewoon. We moeten dus, om te zorgen dat het niet te vol wordt, moeten er duidelijke regels komen. En je kan niet zeggen van, ach, ja, weet je, ik stuur gewoon meer satellieten, het maakt niet uit of ik er een verlies. Nee, het maakt misschien niet uit voor dat bedrijf, maar het is wel een stuk ruimtepuin dat iemand anders tegen zijn eigen satelliet aan kan krijgen. Of erger, uh, een ruimteschip dat daardoor geraakt wordt. Dus het is een serieus probleem aan het worden. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat de ruimte compleet schoon was. 60 jaar geleden is de ruimte leeg, geen spoortje van de mens te bekennen. Pas in 1957 sturen de Russische werelds eerste kunstmatige satelliet de ruimte in. De Sputnik. Deze kunstmaan, een soort metalen skippiebal met antennes... cirkelt rond de aarde en zendt piepjes uit die overal ter wereld te horen zijn... Een grote schrik voor zo'n beetje iedereen, behalve de Russen zelf. CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Until two days ago, that sound had never been heard on this earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whirr of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite, as it passed over New York earlier today. Dr. Franklin, can you tell us where the Sputnik is now and how it's moving? Right now, it's north of Auckland, New Zealand and moving southeast. Well, it looks as though it'll be missing the United States on this trip. That's quite correct, it will. But it does come over here periodically, doesn't it? It comes over here at least twice a day and maybe more. Now, uh, getting back to this track, is it possible that it is transmitting a code, not just a beep signal for uh, radio uh, listening? Yes, it's quite possible that it's transmitting a code, uh, but we don't uh, realize what the code is, of course. Well, Dr. Newell, what about the vital question that everybody is thinking about? Why and how did the Russians beat us to the draw? Was it a surprise to you that they got there first? Well, it was something of a surprise, and naturally, since this generates a certain amount of scientific rivalry, something of a disappointment to us, but this does not lessen our admiration of what the Soviets have done. Astronoom Kees de Jager gelooft het bijna niet... als hij in 1957 verneemt dat de Russen... die eerste satellieten de ruimte in hebben gekregen. Rotermond raast om die eerde, raced hij in een Duitse krant... Edda Heinsman praat met Kees de Jager. Hadden de Russen de Sputnik gelanceerd. En heel het Westen stond op zijn achterste benen. Die Russen zijn ons voor, Amerikanen vooral. Toen begon de Oost-West-Ruimteoorlog, zou ik maar zeggen. En één, twee dagen later, dan zag je zo'n klein lichtend puntje... langs de hemel gaan. Het was eigenlijk niet eens een satelliet die we zagen. Het was het laatste stuk van de raket. Het was een bijzondere tijd, hoor. We gingen elke avond gingen we naar buiten. Daar gaat nu weer, hoor. En een maand later werd er weer een spoeding gelanceerd en er zat een hondje in. En in het begin van het jaar erop kwam de eerste Amerikaanse explorer, omdat de Amerikaan te hoog niet achter wilde blijven. Late evening, Friday, January 31st, 1958. De countdown to Explorer 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Find command, find command. We kunnen dit naar de secretaris onze satelliet is definitely on orbit. Dus die ruimte-race begon in volle omvang te komen. Wat je bijvoorbeeld ook ontdekte, wat men toen ontdekte was... dat om de aarde heen uh, een grote gasmassa is. Elektrisch geladen gas. En toen kwam Van Allen die zegt... dat moeten aparte gordels om de aarde zijn. Nu moeten Van Allen gordels genoemd worden. Maar de Russen hadden ze ook al gezien, maar hadden niet begrepen wat ze zagen. Ja, dat kan gebeuren. Zo werkt wetenschap. Hè? Als je je TomTom -tom gebruikt, dan gebruik je ook satellieten die om de aarde vliegen. Je zit in je auto en de stem zegt. Nu links afslaan. En dat is zoiets eenvoudigs. Wat iedereen al nou gebruikt. Met de Sputnik is het hek van de dam. De Russen en Amerikanen lanceren satelliet na satelliet. En ook ons land kan niet achterblijven. In 1974 lanceert Nederland haar eerste satelliet. En die werd ANS genoemd. Waarom? Astronomische Nederlandse satelliet. Maar ja, na een tijdje toen zei de regering, nou mooi. En dan nou stoppen we met het besturen van de ANS, met het opnemen van gegevens. Want we hebben al gezien, de Nederlandse industrie kan een satelliet bouwen. We kunnen besturen, vanuit de, kunnen zeggen dat je die metingen moet doen, dat die metingen moet doen. En dus we hebben altijd bereikt wat we bereiken. Maar wij hadden net een grote ontdekking gedaan. En we vonden het doodjammer als dat ding nou stilgezet werd. Toen ben ik naar De Haag gegaan. En heb ik gesproken met staatssecretaris Klein. Ik zeg, zo en zo en zo. Hij zegt ja, heb ik uitgelegd dat we het toch erg belangrijk vonden... om nog een tijdje door te kunnen gaan. Toen zei Klein tegen me, eigenlijk heb je gelijk. Maar ik ben een politicus. Ik kan niet eerst nee en dan ja zeggen. Toen zei hij, tenzij er iets veranderd is... Ik zei, ja, we hebben een grote ontdekking gedaan, we hebben de, de bursters ontdekt. Een burster, ook wel x-ray burster, is een dubbelster die veel straling uitzendt... in het röntgen gedeelte van het elektromagnetisch spectrum. We gaan door, zegt klein. Ik kreeg een hand van hem. <lacht> En toen kon er nog een aantal maanden doorgaan tot de satelliet op was... en in een lage baan kwam en op de aarde terecht viel. Veel satellieten en oude raketonderdelen die in een baan rond de aarde cirkelen... Vallen in de loop van de tijd vanzelf terug richting aarde. Het meeste van dit ruimteafval verbrandt voordat het de aarde bereikt. Alleen een enkeling is daar niet blij mee. We hadden een instrumentmaker bij ons in Utrecht die zei: Ik kan dat niet verwerken, dat ik mijn best doe om een mooi instrument te bouwen dat op laat laatst verbrandt. Ja, toch moet het zo gebeuren, zo gaat dat. <laughs> toen die satellieten voor het eerst werden gelanceerd, toen zeiden we: Minat, mijn professor, het was een taalpurist. Daar moet er als een Nederlandse naam voor komen voor die satellieten. Nou, kunstmanen. Hij kon niet zoveel meten. Hij kon om de aarde heen cirkelen. Maar ja, daarmee kon je toch meten dat hij in de loop van de weken en maanden lager en lager kwam, omdat hij tegengehouden werd door de lucht. En daarmee wist je meteen hoe de luchtdichtheid was op die hoogte. En dat was volkomen onbekend voor die tijd. Dus hij heeft toch iets over de atmosfeer op 200, 300 kilometer hoogte kunnen leren. Wat verwacht Kees de Jager voor de toekomst? Ik denk dat we nog veel meer zullen ontdekken. Mensen kunnen het veel, veel knapper dan je denkt. Maar wat we gaan ontdekken, ik zou het niet weten. Ik hoorde een paar weken geleden, was ik op, op een congres... en daar hoorde ik Steve Hawking. Die zegt, we moeten iets bedenken. We zullen iets gaan bedenken, zei hij. Heel gedecideerd waarbij we tot lichtsnelheid kunnen wegvliegen... en wij in een mum van tijd van de ene planeet naar een ander sterrenstelsel kunnen vliegen. Of eigenlijk weet ik niet. Ik ben niet hevig aan het overdrijven. Maar ja, ik heb wat meer gedacht dat we overdreven en dat we toch meer konden dan we kunnen. Ja. We kunnen altijd meer dan we denken. Een bijzonder voorbeeld van hoe de mens de ruimte heeft vervuild... is het Westford Needles Project... In de jaren zestig zoeken de Amerikanen een manier om beter te communiceren via de radio. Daarvoor bedenken ze dat het handig is om honderdduizenden kleine naaltjes... in een baan om de aarde te brengen. De naaltjes werken als een soort spiegeltjes en kaatsen het signaal terug naar aarde. Het project roept vele vragen op, ook in Nederland. Inmiddels, ruim 50 jaar later, zweven er nog ongeveer 40 naaltjes in een baan om de aarde. Starting in 1961, the US military tried to launch hundreds of millions of tiny copper needles into space... to create a reliable boost for their communication systems. They called it Project Westford. At the time, if the US wanted to send long-range messages to their allies on the other side of the Atlantic... they had two main options. They could send them through undersea cables or by bouncing radio signals off of the ionosphere. So the US military wanted a system that was reliable. Reliable and beyond sabotage they decided that if the ionosphere wasn't reliable for sending messages well they'd just make something that was and so project Westford was born the idea was to launch 480 million copper needles into space where they would fill the orbit they were placed into creating a ring the needles were each 1.28 centimeters long and about as thin as a human hair the needles transmitted radio signals much more reliably than our natural ionosphere and it would have been pretty tough for the Soviet Union to go up there and destroy the ring so if the test was successful and the idea worked, why aren't we constantly bragging about our awesome metal space ring? Well, the main reason is that satellites became a thing pretty soon after that, and they were a way better solution than Project Westford. Satellites are easier to put into orbit, they can transmit and relay a much wider range of microwave and radio wave signals, and can be actively controlled and pointed at different things. Als het op lage hoog is, dan, dan, dan uiteindelijk komt het allemaal weer terug. Dus ik denk dat we het nu niet meer zullen zien. Die, die Sputnik komen natuurlijk ook terug. Sputnik 1 draait 1440 keer rond onze planeet... om vervolgens na 21 dagen in de atmosfeer op te branden. Maar je moet inderdaad heel erg oppassen met wat je de ruimte instuurt. Um, uh, want als het er eenmaal is, uh, zeker ver weg van de aarde, dan, dan blijft het daar. En nu die Tesla? Ja, die te ja, ik vind het een slecht idee. Ik vind het, uh, is gewoon een, go ik vind het een goedkope reclame stunt. En dan uh, denk ik van, ja, als je dan toch een raket lanceert... Hele goede raketten overigens. Hè, wat, ik bedoel, wat SpaceX doet, is, ik vind het fantastisch. Krachtige raketten, en uh, ja, dat is, dat zo gaan we vooruit. En NASA moet zich even achter de oren krabben van hoe... Uh, en dat is ook het idee waarom bedrijven het gaan doen... omdat die efficiënter zijn. Ja, maar als ze dan toch iets lanceert, denk ik... Dan stopt er dan iets nuttigs in we wat dan hebben? Een auto. Een auto heeft wielen die hoort te rijden op, op, op een oppervlakte. En, en niet, uh, niet als reclamestunt in de ruimte de, te brengen. Maar hij kan geen kwaad. Ik bedoel, hij gaat ver weg. Uh. Maar ik vind, het, ja, ik vind het eigenlijk een beetje minachtend tegenover de ruimtevaart. Ik vind ruimtevaart veel te belangrijk en, en uh, te bijzonder... om, uh, om het als, voor, als voor reclamedoel te gebruiken. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van ja... Dat is een eerste lancering, dat is het risico. Dat hebben we zelf ondervonden bij de ESA. We hebben toen de eerste Ariane 5. Dachten we nou, die gaan we meteen gebruiken om cluster te lanceren. Vier satellieten die zeg maar, het, het zonneweer en gingen meten tussen de zon en de aarde enzovoort. Prachtig project. Ja, en die raket ontplofte. Ja, en dan ben je wel meteen vier hele kostbare satellieten kwijt. Dus ik begrijp wel het argument om uh, niet iets al te kostbaars in je eerste lancering te stoppen. Uh, maar toch denk ik dat je ook, ja, je ook het nuttige satelliet uh, de ruimte in kunnen sturen... die echt wat kon meten en zo, in plaats van een auto. Ja, ja, al had hij maar een paar instrumenten aan boord om wat metingen te doen. Ja, vind ik wel. Ik vind het uh, getuigen van uh, een beetje van minachting... Van, van de ruimtevaart en het serieuze werk wat we ermee doen. Elon Musk, oprichter en CEO van SpaceX... Legt uit waarom hij een auto met de eerste Vulcan Heavy heeft gelanceerd. It just has the same seats that like a normal car has. It's just literally a normal car in space, which I kind of like the absurdity of that. I mean, it's kind of silly and fun. You know, silly fun things are important. And normally for a new rocket, you know, they'd launch like a block of concrete or something like that. I mean, that's so boring. And uh, I think that just the imagery of it is something that's going to get people excited around the world. And it's still tripping me out. SpaceX doet ook juist veel om de ruimte schoner te houden. Met groot succes landen raketten van SpaceX na gebruik terug op aarde. Het idee van uh, hergebruik was natuurlijk al heel oud. Dus de Space Shuttle, daar kwamen de boosters ook van terug. Die landen een parachutes in de oceaan en die werden met boten opgehaald. Ik ben uh, op zich geen expert in, in raketten, maar dat lijkt me iets gunstiger om dat te doen. Want nu moet je brandstof meenemen, dat is een hoop gewicht. Dus je moet brandstof meenemen om weer kunnen, te kunnen landen. Die opduurraketten, die boosters van de shuttle... die werden gewoon uh, met boten uit zee gehaald en weer, weer hergebruikt. Dus, maar ik vind het wel heel knap. Het ja. ja, is natuurlijk een prachtige manier om dingen te hergebruiken. Zelfs de Dragon, hè, het ruimteschip... wat als vrachtschip naar het ruimteschip gestuurd wordt... die wordt ook weer hergebruikt. Dus het wordt een heel groot deel van die raketten hergebruikt. Dat is natuurlijk een mooi streven. Ik vraag me af of het echt goedkoper is... Dan, uh, dan iets nieuws bouwen. En, en lichter en goedkoper te bouwen. Uh, dan dat je meer brandstof meeneemt om het terug te laten uh, landen. Maar technisch is het natuurlijk fantastisch. Ik heb veel bewondering voor SpaceX. Ik ben er geweest in die fabrieken. Oh, dat lijkt me echt heel tof om daar een keer rond te lopen. Hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Dat zijn gewoon lopende banden... waar raketten worden in elkaar gezet. Ik zag die, die modules van, uh, van SpaceX. Er uh, zaten al raampjes in, weet je. Die gaan straks mensen ook lanceren. En uh, jonge mensen met veel verantwoordelijkheid... en ja, dat werkt wel als een trein, hoor. Ze doen het wel, hè. Kan, Er zijn een heleboel initiatieven die... ja, die, kan, uh, die zijn onzin. Het werkt niet. Maar... SpaceX is echt, die bouwen echt hun raketten... die sturen echt hun ruimteschepen en het werkt ook nog allemaal. Dus ik heb grote bewondering daarvoor. De plannen zijn soms een beetje ambitieus. Hè, want meteen honderd mensen naar de Mars sturen en een kolonie beginnen... met raketten die nog groter zijn dan de Saturnus 5B. Ja, zelfs de zakken van Elon Musk zijn niet oneindig diep natuurlijk. En dat kost heel veel geld en heel veel tijd. Het gaat al een keer gebeuren allemaal... Maar op de termijn die hij noemt, denk ik dat het iets optimistisch is. Maar het is een kwestie van tijd. We krijgen heel vluchten naar Mars. Dat gaat sowieso een keer gebeuren. Mijn en ik denk dat het NASA is samen met ESA. En misschien wel samen met een bedrijf als SpaceX. Privaat-publieke samenwerking. En dat, dat zou interessant zijn. Volgens de laatste cijfers van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... is er sinds 1957 zo'n 7,5 miljoen kilo materiaal de ruimte ingeslingerd. Er zijn ongeveer 7500 satellieten in een aardbaan geplaatst. Daarvan zijn er op dit moment nog 4300 in de ruimte. Slechts een derde daarvan functioneert nog. Ruimtepuin met een minimale grootte van 10 centimeter... is te volgen met radars vanaf de grond. In de Amerikaanse ruimteafvalcatalogus staan ongeveer 53.000 stuks van dit formaat schroot genoteerd. Volgens modellen lijken er ook nog zo'n 750.000 stuks afval te zijn... tussen de 1 en 10 centimeter. En echt miljoenen stukjes afval, kleiner dan een centimeter. Hoe ruimen we die troep weer op? Ja, het probleem van ruimtepuin is dat het uh, in allerlei richtingen kan gaan met hoge snelheden. Het is niet zo dat alles uh, net als op de snelweg dezelfde kant op gaat en dat je er gewoon makkelijk heen vliegt. Uh, dus dat betekent dat je hele rare banen kan hebben uh, met hoge snelheden. Dus je moet eigenlijk per brokstuk moet je een ruimteschip gaan sturen. Uh, ja, dat is de beste klus. En dan... Maar het grootste dat Ritter zouden kunnen doen, zo'n envy enorm ding, nou dan kan je inderdaad een ruimschip heen sturen en dan zeg maar af laten remmen en dan zou het mooi zijn ja als je als je aankoppelmogelijkheden hebt bij voorbaat al hè dus als je een raket bouwt dat je dan al iets erop hebt zitten om hem vast te pakken of om aan te hechten om af te remmen of noem maar wat er zijn ook ideeën om met laserlicht heel langzaam af te remmen ja dan moet je een reflector hebben of een laser absorber of hoe je het ook noemen wilt zoiets dus ja, dat, dat zou, daar kan je aan denken. Ja, dat, is, uh, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Uh, maar ik denk dat het vooral de verantwoordelijkheid van de mensen zelf moet zijn. Als je een satelliet bouwt, zorg ook dat je hem op tijd terug kan brengen om te laten verbranden. Voor een documentaire van wetenschapsjournalist Edda Heinsman... en geluidstechnicus Hens Zimmerman. Morgen, en dat is dus donderdag, de televisieuitzending van Focus over de strijd tegen het ruimteschoot om half tien op NPO 2. En we blijven nog even lekker in de ruimtesfeer met een plaat van. Uh, jawohl, de Duitse artiest Peter Schilling. Kom maar. het mooie Dortje wellen Peter Schilling uit 1983 met Major Tom. En wanneer hoor je dat nog op Radio 1? En dan nu is het tijd om het podium te geven aan een jonge wetenschapper... die vaak jarenlang bezig is geweest met een onderzoek en nu eindelijk klaar is. Klaar om de resultaten van het onderzoek aan het grote publiek kenbaar te maken tijdens... Het lekenpraatje. Ja, het lekenpraatje. De effecten van behandelingen van depressies en angststoornissen. Imke Anne de Vries zocht dit uit voor haar promotieonderzoek aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En afgelopen maand is zij gepromoveerd. Imke, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe was het? Uh, het ging uh, uiteindelijk goed. Uh, het was tot op het laatste moment nog uh, spannend. Want ik had een keelontsteking. Dus ik was mijn stem grotendeels kwijt. Echt? En het was uh, die dag een beetje hersteld. Maar uh, het was nog spannend of ik het drie kwartier lang zou volhouden. Ja. En even voor uh, de leek. Onder ons, hoe stel je dat ons dat voor? Je staat in, in een aula? Uh... Ja, tenminste, je zit en uh, dan uh, heb je... Ik had uh, zes opponenten en die stellen een vraag en dan moet je op antwoorden. Dus ja, je hebt die stem wel echt nodig uh, daarbij. En je bent natuurlijk ontzettend nerveus op dat moment? Of viel het mee? Um, nou, dat was dan ergens wel weer het voordeel. Want ik maakte me dus vooral zorgen over of mijn stem het überhaupt wel zou doen. Dus ik had me over de rest niet eens zo druk gemaakt, nee. <lacht> En dan ging het allemaal goed en dan krijg je je bul? Mm -hmm, ja. En hoe voel je dan op zo'n moment? Uh, ja, heel blij natuurlijk, ja. En opgelucht dat het weer voorbij is. Ja. ja. Hey, je onderzoek gaat over depressie en angststoornissen. Mm -hmm. Dat is nogal een zwaar op de maag liggend onderwerp, denk ik dan. Wat, wat, wat, wat komt die interesse vandaan bij jou? Uh, ja... Ja, deels is dat gewoon, ja, je bent erin geïnteresseerd. Ik heb al, ik, uh, altijd al wel een beetje en ik heb een beetje psychologie gestudeerd. Uh, vooral biologie, maar ik heb ook properdijzen in psychologie gehaald. Ja. Dus die interesse zat er altijd wel een beetje in. Maar ook, ja. zit die bij jezelf of in je omgeving? Dat je dingen herkent of dat er mensen zijn die, uh, die dat hebben... waardoor je daardoor getriggerd bent geraakt? Ja, ook wel. Ik heb het zelf gehad uh, toen ik jonger was. Dus dat heeft wel meegespeeld. Ja. En, uh, hoe ja. uitte zich dat? Ja, ik was depressief, somber. Ja. En uh, ja, daar ben ik voor in behandeling geweest. Dus ja, dat heeft wel meegespeeld in mijn interesse ja, ja. daarvoor. Ja. Ja. En je bent voor in behandeling geweest. Uh, je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar behandeling. Mm -hmm. uh, hoe kijk je dat terug? Um, ja, nou, toen de tijd wist ik er natuurlijk nog niet zoveel af als nu... Uh, misschien is dat maar goed ook eigenlijk. Uh, ja, wat, dat je wat minder vanaf weet. Waarom? Nou ja, je, je, uh, ja een groot deel van behandeling dat het werkt zit toch wel in. Dat je gelooft dat het werkt. En, uh, ja, en als je meer je onderzoek naar doet, des te meer je wel het idee krijgt van nou, het werkt wel. Maar het is niet een heel indrukwekkend effect. Oké, okay, nou, ja. dan komen we eigenlijk precies uit bij je onderzoek. Ja. Um, wat heb je nou precies onderzocht? En je hebt volgens mij twee onderzoeksvragen ja, klopt. Uh, in de eerste plaats hebben we gekeken naar um, in hoeverre worden de studies die gedaan worden naar deze uh, behandelingen, in hoeverre worden die echt gepubliceerd en goed gepubliceerd. In hoeverre kun je dus echt vinden hoe effectief die medicijnen zijn. En in hoeverre worden dingen achtergehouden. Mm -hmm. En het tweede is, uh, omdat, het dus, omdat het dus wel werkt, maar niet heel indrukwekkend goed, hebben we gekeken naar... Nou kunnen we ook beter voorspellen wie reageert er nu wel en wie niet... zodat je aan de juiste mensen het juiste middel kunt geven. Oké. Okay. En, en als we het hebben over depressies... Uh, waar hebben we het dan over? Wat, wat, het is een heel breed begrip. Um, in zekere zin wel, ja. Maar het, het heeft een vrij eenduidige definitie... in de zin dat je moet vijf van de negen symptomen hebben. En dat zijn? Uh, somberheid, verlies van interesse... Uh, verandering in slapen... verandering in eetlust... Uh, en um, suicidaliteit... en... Uh, vermoeidheid, gebrek aan energie... en nog een paar, maar ik weet ze niet allemaal... uit mijn ja. hoofd. Ja. En um, krijgt iedereen die dan daarmee te maken heeft... Uh, ja, weet je dan eigenlijk van jezelf... wanneer weet je van jezelf dat je in zo'n situatie zit eigenlijk... Uh, ja, dat, ik denk dat veel mensen dat uh, niet per se herkennen. Zeker omdat het vaak wat langzaam insluipt. Het is dus niet dat je van de een op de andere dag opeens uh, overal last van hebt. Dat, dat sluipt er wat langzaam in. En, uh, je ziet ook wel dat het vaak lang duurt voordat mensen in behandeling komen. Uh, maar als mensen er echt last van hebben en niet meer goed kunnen werken bijvoorbeeld... Ja, dan gaan ze wel eerder hulp zoeken. En dan ga je de eerste instantie naar je huisarts? ja. Ja, daar moet je altijd eerst heen. Ja en wat gebeurt er dan vaak? Uh, hangt er een beetje vanaf. Als het wat, wat licht tot wat matige klachten zijn, dan uh, doet de huisartsbehandeling vaak zelf. En, en, en hoe ziet hoe, hoe zo'n behandeling? Is het een slaappilletje of zo? Of, of uh, wat, wat doet hij dan? Nou, dat is niet standaard. Nee, uh, het idee is dat uh, als het licht is, dan wacht je eens wat af en geef je wat advies over. Uh, nou, hoe je je dag moet structureren, dat je actief moet blijven. En als dat niet helpt, dan uh, kun je bijvoorbeeld naar de praktijkondersteuner... voor een paar gesprekken. Wat is dat, praktijkondersteuner? Die, uh, ja, Dat is wat van de laatste jaren, dat die er echt zijn. En die, ja, die ondersteunt de huisarts bij GGZ-vraagstukken, uh, dus bij depressies. En dat is een soort laagdrempelige psychosociale hulpverlening. Ja, ja. En als dat allemaal niet genoeg is, dan kan de huisarts ook een antidepressie voorschrijven... En bij wat ernstige klachten is het logisch dat huisarts doorverwijst naar de GGZ of naar een uh, zelfstandige psycholoog voor behandeling. Ja, ik begreep uh, dat het dus, dus, dus is binnen dat spectrum van je, je depressiviteit en hoe, hoe ernstig zich dat manifesteert dat je behandeld kunt worden. En dat er eigenlijk maar twee smaken zijn in die behandeling, namelijk of uh, medicijnen of psychotherapie. Ja, daar komt het wel op neer. Dan heb je binnen de psychotherapie nog wel allerlei varianten. Je hebt natuurlijk verschillende soorten medicijnen. Maar in hoofdlijnen is het wel ja, twee keuzes. Of drie eigenlijk. Medicijnen, psychotherapie of beide. Of tegelijk. beide. Ja. Is dat altijd zo geweest? Um, ja, eigenlijk wel. Ja. Tenminste, in de jaren zestig zijn de antidepressiva uitgevonden. En nou, psychotherapie bestaat natuurlijk al wat langer. Maar ja, eigenlijk is het altijd al wel zo geweest. En is dat ook een soort richtingenstrijd? Of, of is dat iets wat naast elkaar bestaat? En, en, ja. Ja, ja, je zou denken dat het wat tegenstrijdig is. Want medicijnen zijn natuurlijk heel erg biologisch. Terwijl uh, therapie wat meer uitgaat van ja, het psychologische. Maar het bestaat in de praktijk uh, prima naast elkaar. En heb jij daar zelf een voorkeur voor, voor voor een van die twee behandelingen? Of is dat ingewikkeld? Um... Ja, het hangt er een beetje van af. Um, de meeste mensen doen, doen liever therapie. En uh, dat heeft ook wel wat voordelen. Uh, uh, vooral dat... Um het ook op de langere termijn nog werkt. Uh, als je 12 weken, 20 weken therapie hebt... dan blijft dat daarna ook nog effect hebben. Terwijl antidepressiva hebben alleen effect zolang je ze blijft slikken. Ja. Als je ermee ophoudt, is dat effect weer weg. Maar uh, sommige mensen reageren niet op psychotherapie. En andere mensen zijn zo ernstig uh, depressief of zo ernstig angstig... dat ze gewoon eigenlijk niet aan psychotherapie kunnen beginnen. En je moet er dus eerst maar uit die angsten om dan ja. verder te kunnen. ja. Zeker bij angststoornissen moet je toch je angst aangaan in psychotherapie. Ja, als je dat überhaupt niet durft, dan, dan kom je niet ver. Nee, ik, ik begrijp, Je hebt onderzoek gedaan voornamelijk naar het gebruik van antidepressiva. Ja, klopt. En waarom was dat? Waarom heb je niet die psychotherapie uh, kunnen doen? Ja, dat komt vooral omdat dat dus veel lastiger te onderzoeken is... bij de studies naar psychotherapie. Uh, voor medicijnen hebben we een heel stelsel van uh, regelgeving. Daar wordt heel uh, nauw op toegekeken, naar die studies uh, naar medicijnen. En daardoor konden we ook dus naar de Amerikaanse autoriteit... die over die medicijnenstudies gaat... en daar gewoon de volledige gegevens opvragen... van nou, welke studies zijn er eigenlijk gedaan en wat kwam daaruit. Mm -hmm. Terwijl bij psychotherapie heb je zo'n systeem helemaal niet. En... Uh, het is in de laatste jaren wel wat gebruikelijk geworden dat je studies registreert. En dan kun je het wel zien, maar daarvoor kon je dus gewoon ja, een studie doen. En als het niet uitkwam, dan kon je het gewoon wegmoffelen en dan kwam niemand erachter. Nou ja. Dus je hebt je nu voornamelijk in je, in je promotie uh, uh, gericht op, op uh, die uh, behandelingen met, met medicijnen. En wat is daar uitgekomen? Wat zijn je bevindingen? Um, nou, de voornaamste bevindingen zijn dus dat we zien dat uh, studies die met negatieve resultaten, dus waarin het medicijn niet beter is dan een placebo. Een placebo is dus? Ja, gewoon een, een suikerpil waar niks in zit eigenlijk. Uh -huh. uh, dat die vaak niet gepubliceerd worden. Of als ze wel gepubliceerd worden, dan uh, worden de resultaten verdraaid, zodat het lijkt alsof ze positief zijn. Dat is toch wel schokkend? Ja, eigenlijk wel. Toch? Maar het was, uh, het was eigenlijk wel de standaardpraktijk. Je ziet dat uh, voor depressie zijn 50% van de studies ongeveer positief, 50% negatief. Maar als je alleen naar de literatuur kijkt, is uh, 95% positief. Maar, maar wat, wat zit erachter? Nou ja, in, de, in het geval van medicijnen is het natuurlijk vrij duidelijk... dat die, die studies worden uitgevoerd door de farmaceutische industrie. En ja, zij kunnen alleen verdienen aan de medicijn als het ook daadwerkelijk voorgeschreven wordt. Dus ze hebben er wel belang bij dat, dat er een positief beeld ontstaat van hun medicijnen. Nee, dat is nogal wat. Ja, ja en het is ergens jammer dat, we dus wel zo dat er zo'n heel systeem bestaat... Uh, dat er heel streng op die studies wordt toegekeken, dat ze gedaan worden. Mm -hmm. Maar dat het uh, zeker, na de laatste jaren zit daar wel wat verandering in... maar tot voor kort was er dus heel weinig toezicht op... worden die resultaten ook goed naar buiten gebracht. En er was dus gewoon geen, geen duidelijke controle of, of geen zicht op... Nee, helemaal niet. Nee. En dat heb jij blootgelegd? Nou, ik zou niet zeggen dat ik de enige ben die dat gedaan heeft, Maar ik heb daar onder andere naar gekeken. Ja. Ja. Ja. Wat is in jouw ogen wat is het meest problematische aan, aan, uh, aan, aan dit verhaal? Dat, dat die uh, resultaten veel, veel positiever worden uitgelegd dan ze in werkelijkheid zijn? Ja, uh, ja, artsen en andere onderzoekers die hebben dus niet een, een goed beeld... van hoe effectief en hoe veilig die medicijnen echt zijn. En als je denkt dat ze effectiever zijn dan ze echt zijn... Ja, dan gaan ze je waarschijnlijk aan meer mensen voorschrijven. Ja. Terwijl als je denkt, nou ze zijn wel effectief, maar niet zo effectief... dan ga je ze wat terughoudender voorschrijven als het echt nodig is. En, en nou dan worden die, die medicijnen voorgeschreven. Maar zijn, zitten er dan, dan, dan gevaren aan? Hebben die bijwerkingen of... of... Ja, alle medicijnen hebben bijwerkingen natuurlijk. En de meeste daarvan zijn vrij onschuldig, uh, misselijkheid en, en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar wat je bij antidepressiva dus ook ziet... is dat er bij jongeren uh, wel aanwijzingen zijn... dat het risico op suicidaliteit uh, groter kan worden bij het begin van de behandeling. En dat is dus ook iets wat heel lang niet uit die studies duidelijk werd... als ze gepubliceerd werden. Dat is wel heftig. Ja, zeker. Het ja. is doodeng. Ja, nou het absolute Lettenlijk. risico is nog wel klein. Ja. Uh, zonder medicijnen is het misschien 2 met medicijnen 4 Maar goed, het is wel ja, een, een fixe stijging. Je wil dat risico toch niet lopen? Zeker niet, ook niet als arts om, om dat soort dan, dat ze medicijnen voor te schrijven? Nee, maar ja, je moet ook wel iets doen als uh, jongeren depressief bij je komen... en uh, daar heel erg last van hebben. Mm -hmm. Maar dat is dus in ieder geval wel een reden om, om, om daar goed op te letten in het begin van de behandeling ja. en om de jongeren vaak te zien. Je onderzoek zegt dus dat bias zorgt voor een vertekend beeld. Uh, je hebt aangegeven dat dit is op een, redelijk, eigenlijk een hele, hele grote schaal eigenlijk, dat het gebeurt. Wat kun je daartegen doen? Uh, in de afgelopen jaren is er dus, uh, uh, een maatregel gekomen... dat de meeste tijdschriften alleen maar uh, studies publiceren... als ze vooraf geregistreerd zijn, publiekelijk. Dus daardoor hebben we een, een, een publiek register waarin al die studies staan... en waarin je kunt zien zijn ze wel of niet gepubliceerd. Dus dat is wel een, een positieve stap, want dan weten we dus welke studies er gedaan zijn... Dat uh, betekent nog niet automatisch dat ze ook gepubliceerd worden. Want dat zit daar niet uh, automatisch aan verbonden. Mm. Je hebt wel vanuit de Amerikaanse autoriteit voor geneesmiddelen... zijn uh, uh, producenten nu ook verplicht om, om een korte samenvatting van hun resultaten op internet te zetten. Maar dat wordt nog niet zo heel veel gedaan. Dat wordt nog niet echt nageleefd. Maar dat is dus ook een positieve... Uh, Meisteren, zou je dat niet kunnen sanctioneren? Zeggen van, oké, okay, als, als jullie dat, dat, niet, dat, niet, dat niet publiceren... dan mag dat medicijn nog niet de markt op of zo? Is dat dan niet uh, dat um, organiseren? Nee, dat, zo is het niet geregeld. Ze mogen wel boetes opleggen. Maar dat hebben ze tot nu toe nog nooit gedaan. Nee, ze hebben toch geld zat, die farmaceutische bedrijven. Ja, klopt, dus ze kunnen, die boete, klopt, wel ze kunnen ja. die boete wel betalen, ja. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet altijd, want sommige medicijnen zijn al goedgekeurd. Dus ja dan, uh, ja, dan kun je ze moeilijk nog weer van de markt halen uh, om zo'n reden. En dit is heel, aan de ene kant heel praktisch hè, voor, voor met het produceren. Of het, maar, voor, zeg maar voor wetenschappelijk gezien, uh, wat, voor, wat voor effect heeft dit onderzoek, denk je? Um, mijn onderzoek naar vertekeningen? Yeah, yeah. Ja, ja. Uh, nou, ik denk dat het ook voor onderzoekers uh, belangrijk is om, om een goed beeld te hebben van hoe effectief en hoe veilig zijn medicijnen. En het is natuurlijk niet alleen uh, bij medicijnen het geval dat dit soort dingen gebeuren. Ook bij andere soorten studies zien we dat. Uh, bij, bij de psychologie heb je bijvoorbeeld vrij uh, veel aandacht daar nu voor dat veel studies uh, niet uh, te herhalen blijken te zijn. En dat komt waarschijnlijk ook door... Dit soort vertekeningen. Ja. En dus ook in wetenschappelijk oogpunt. Als je wil bouwen aan onze kennis. Uh, dan moet je wel de goede kennis toevoegen. Ja. Je tweede uh, onderzoek ging over het voorspellen van effectiviteit van behandeling. Ja. Dat, is dat moeilijk? Dat is nog knap moeilijk, ja. Uh, Want ja, als we dat zouden kunnen voorspellen dan zou het natuurlijk... Uh... Ja, opgelost zijn, ja dat, dat, zou, dat zou heel fijn zijn. Maar dat blijkt nog wel uh, moeilijk te zijn. Uh, er, er was bij depressie leek het erop dat uh, lichte depressies... eigenlijk net zo goed zouden reageren op een placebo... als op een antidepressivum. Maar er waren later dan toch weer onderzoeken die dat niet aantoonden... En wij hebben daarna gekeken bij angststoornissen of lichte angststoornissen, die ook net zo goed zouden reageren op het antidepressief of een placebo. Ja. En daar zag je dat bij bepaalde angststoornissen wel en bij andere niet. Dus dat, uh, dat is ook nog niet zo eenduidig. Nee. Maar goed, uh, in elk mens zit er ook weer anders in elkaar, zei hij. Of is het echt een heel erg uh, fysisch uh, ding? Nee, dat, nou, dat is waarschijnlijk een van de belangrijke redenen dat het zo moeilijk te voorspellen is. Ja. Uh, dat het toch uh, ja, som, bij sommige mensen is het toch wat meer biologisch waarschijnlijk. Het is ook erfelijk, dus het zit wat in de genen. Ja. Bij anderen is het wat meer een resultaat van wat hun overkomen is... Uh, dat er erge dingen gebeurd zijn. Dus ja, dat zijn allemaal uh, andere oorzaken... die je misschien ook anders aan zou moeten pakken. Je zei in het begin al even, van, uh, nu ik er meer van weet... Uh, bij wat me toen, toen ik jong was, is overkomen... en hoe ik dat heb ervaren... Uh, ja, kijk je er nu anders tegenaan? Um, deels wel en deels niet, want ja, uiteindelijk maakt het onderzoek natuurlijk niet zoveel uit als het voor jou wel werkt. Uh, maar uh, ja, als ik nu had geweten, uh, als ik toen had geweten wat ik nu weet, was ik er misschien wat terughoudender in geweest. Maar ja, dat... Uh, Terughouden in. in? Om antidepressiva te gaan nemen. Aan de andere kant hebben ze mij wel uh, geholpen, dus ja. Dus het was naast zeg maar, een, een wetenschappelijk onderzoek... ook een persoonlijk uh, zoektocht weer een beetje. Ja, in zekere zin wel, ja. Ja. ja. Imke, we wensen je veel succes in je verdere carrière. Dank je wel. En dank je wel dat je hier was. Mm -hmm, graag gedaan. Every time What you got to live for Now you got the whole of the world at your feet And how much more Can you pass yourself around What you got to live for Now you got the whole of the world at your feet But you're still shaking You need to make up some ground Go, take it for load, letting your wings unfold But keeping everything down to a minimum Everything a bit low Tell them what you know, not all that you know, though That you be told, you need more than you thought But you're managing, that's how you even die Man met gitaar en petje, de Britse singer-songwriter Charlie Cunningham. In het volgende uur een documentaire over de toekomst... en de legitimiteit van de Engelse taal als voertaal van de EU in Brussel. En dat nu de brexit volop gaande is. En we bellen naar de City of Angels... waar rapper en taalwetenschapper Steven Gilbers onderzoek doet... naar de verschillen tussen hip-hop uit de East en de West Coast in de jaren 90. U weet wel de tijd toen Tupac, Dr. Dre en Notorious B.I.G. de hip-hop scene nog domineerde. Of je bent misschien alweer vergeten. Blijf dus vooral luisteren, krijg je geen genoeg van focus... en heb je ook geen slaap. Dan zijn alle gesprekken van vannacht en afgelopen weken... terug te luisteren op radio 1nl slash radiofocus.